Vier uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De politie in Groningen onderzoekt de vermissing van een echtpaar. Waarschijnlijk zijn de man en vrouw slachtoffer geworden van een ernstig misdrijf. Het oudere echtpaar was gistermiddag vertrokken naar hun boot... die lag afgemeerd in het Hoendiep bij Hoogkerk. Ze hadden daar een afspraak met een mogelijke koper van de boot. De kinderen sloegen alarm toen ze niks meer van hun ouders hoorden... Bij de plek waar de boot lag aangemeerd zagen ze de lege auto van het echtpaar. De auto was niet op slot en de tas van de moeder lag er nog in. De boot was weg. De politie vond die een stukje verderop terug. Het echtpaar was niet aan boord. Bij gevechten tussen de politie en demonstranten in de Egyptische stad Port Said... zijn sinds zondag zes mensen om het leven gekomen. Zeker 500 mensen raakten gewond. Betogers staken gisteren het hoofdbureau van politie in brand...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 Maarten, ach. zo is het. En we praten vannacht over mantelzorg. Dat doen we al twee uur. En er zijn zoveel mensen die daar een ei over kwijt willen. Heel veel boosheid, maar ook mooie verhalen, inspirerende verhalen. En, uh, dus ik heb besloten de lijnen om even open te houden. En uh, we gaan gewoon door. Ellen, kom er maar in. Go Goeiedag. Dit is zeker een uh, heel bijzonder onderwerp. Ja. Um, ja, wat, wat mij opgevallen is door de jaren heen, men is uh, steeds luxer gaan denken, klinkt belachelijk, een verzorgingshuis luxe. Uh -huh. Men vond, thuis kon je niet meer zijn, dan moest je naar een, een, een, een verzorgingshuis. En waarom? Omdat heel veel mensen het eigenlijk niet meer aankomen. Kinderen niet, ja. partners niet, en noem maar op. We hebben het over de jaren vijftig, en... hè? Toen kwam dat op. Be bejaardenhuizen ja, dat een werd het toegenoemd. Ja, een beetje voor mijn tijd. Ja. Maar uh, ik zag het wel komen op een gegeven moment en... Uh, in het begin werd daar luxe verzorgd. Gezorgd en verzorgd. Ja. En naarmate die vrij, vrije markt... Hè, dat, is, dat is moordend. Het is een hele Amerikaans systeem. Ja, gaat aardig na aardig uh, nadoen. Ja, de, de, aardig. Die, die marktwerking in de zorg, die heeft het verpest, zeg je. Ja, ja. Mm. want dat is, dat is liefdeloos. Dat is puur gebaseerd op geld. Vroeger ja. had je... Uh, vroeger, ik ga er al mee praten, maar... had je een directeur bij een uh, thuis bijvoorbeeld, noem maar wat. Die had een, uh, een dubbel loon, ongeveer misschien. Mm -hmm. die zitten ze voor een half miljoen daar. Ja, ja. En de mensen krijgen geen zinwappeltjes meer... en de mensen krijgen hartballetjes meer... En, uh, nou, dat is gewoon schrikbarend. Ja. Ik heb met mijn ouders meegemaakt. Nou hadden die het, uh, het geld genoeg ervoor. Mijn moeder moest opgenomen worden. En de hele familie vond, nou, het werd te zwaar thuis. Zij moest maar naar een uh, verzorgingshuis. Mm. Daar ging ze naartoe. En ze huilde om naar huis te komen. Ja. En ik weet, op een gegeven moment, op haar verjaardag... toen heb ik op een gegeven moment doorgeknuppeld... en gedramd en gezeurd. Ze zei, dit kan gewoon niet. Mm. Je hebt geld genoeg. Waarom zorg je niet voor nachtverpleging... En dat is natuurlijk dan het uiterste. Dan heb je comfort dat het geld er is. Ja. Maar als je. Toen dacht ik dat het zou iedereen moeten kunnen. Want als je kijkt wat het per dag kost. Ja. In die tehuizen. Ja, die, die, dat is, dat is ja. duurder. Zeker weten. En, ja, dat, dat, dat is gigantisch duur. Alleen al, alleen en, al aan, aan huur en aan, aan, het, aan het pand. Ja. Wat de, de, ik las laatst ja. dat. Um, stel je voor dat ze, um, iedereen huur gaan vragen en dan ja. uh, zeg maar evenredig zodat de huur van het of de kosten van het pand worden opgebracht en dan heb je het, oh, geloof ik, over weet ik het duizend euro of zo voor een, voor een voor een kamertje van 20, vierkante meter. Ja, ja, ik denk dat, dat het 500, 580 euro per dag is als je alle totale kosten telt. Zo, ja, per dag. Ja. Zeker, dat is over die aantal inwoners. Ja. Dat kan dus van... veel goedkoper als mensen goed thuis blijven wonen. En willen ze zelf ook. Ja. Dus da daar, volgens mij zijn we daar ook wel met z'n allen uit. Als dat even kan. Ja. Uh, als ja. je geen 24 uur per dag zorg, zorg nodig hebt, want dan wordt het wel, wel lastig. Maar dan, maar dan, dan, dan, je dan je met, willen we dat. Dan kom je naar het volgende probleem. Dan, kom je ja. volgende probleem. Ja, want wie... dan moet je toch dan moet je, wie gaat dat doen? Precies. Ik vind we de generatie is vrijgevochten. Onze, onze kinderen en kinderen. Moeten werken, hè? Vrouwen moesten werken, krijgen kindjes, uh -huh. kinderopvang. Ja, ja, als ik kijk uh -huh. hoe die moeten beulen op het moment. Met een te duur huis, een te dure auto. Ja. Een te dure kinderopvang. Die moeten zich kapot werken om zelf hun hoofd boven water te houden. Ja, en we hebben en de keus niet komt. meer, hè? Op één salaris rondkomen, dat gaat gewoon niet meer. anno dat kan 2013. Gewoon niet. Nee, dat, kan, nee, gewoon dat niet meer. kan gewoon niet meer. dat kan ja. gewoon niet meer. daarom is het gewoon niet eerlijk. En dan denk ik van als ik kijk hoe de posities van de vrouw toen. En de vrouw nu is, is die gewoon asociaal slecht geworden. Want die zogenaamde vrijheid betekent gewoon... helemaal geen vrijheid is uh, vaak gericht ook op de zorg. Ja. Uh, hele opleidingen zijn die kant op gestuurd. Je kunt het beste uh, de kinderverzorging ingaan. Ze mm -hmm. rollen van duizenden kinderen in hun werk in de kinderen. Ze, van, ze blijven toch altijd in die zorgfuncties hangen. Ja. Maar daar waar de zorg nodig is, is die lek gegaan. In ziekenhuizen, uh, als ik nu ook er hoor... In de verpleging, in een ziekenhuis, ik kan daar echt inderdaad ook heel erg verontwaardigd over worden. Als je heel ja. goed kijkt waar het mis is gegaan, we zijn naar, en die grote groei en weet ik veel wat, en de graaiers, uh, de, de, dat speelde al twintig jaar. Dat begon al toen onze voormannen, dus onze uh, ministers. Uh, ze zijn allemaal baantjesjagers. Nadat ze bij de regering weggaan, stappen ze allemaal bij banken naar binnen, worden ze directeuren. Kijk naar, naar uh, onze Wim, vakbondsman. Mm. Mm. Ze bij ING voor nou monsterlijke salarissen. Waar is dat sociale hart van gebleven? Dat heeft hij nooit gehad. Nee, ja. Ja, nou, ja, dat zijn dat... gewoon asociaal geworden. Ja. Ja. En, en, en ik vind het gewetensloos, want ze willen gewoon met Brussel mee. Ze willen die procent aanhouden, ze maken de hele koopkracht kapot. De hele markt is stuk. Jonge mensen die bedrijven hebben, die gaan allemaal naar de Griegum op het moment. Ja, het, is, het, het zijn zware tijden. Maar nou, voor geestelijke. Ik bedoel, ja. zij hebben niet in de gaten wat dit voor een geestelijke gevolgen heeft voor de toekomst van mensen. Ja, ja, maar goed, om dan ja, altijd maar oudelijk. weer te wijzen naar de overheid is het natuurlijk ook wel makkelijk. Hè? Want die overheid zit natuurlijk wel met het probleem dat het geld er niet is. Ja, maar waarom is dat geld er niet? Nou, vertel. Waarom ruilen? Uh, Nederland is een heel rijk land. Er ligt, ligt goud opgeslagen. goud. we zijn het rijkste land ter wereld. Laat ze maar een partij van dat goud verkopen. Ze hebben het zelf veroorzaakt met die bankiers. Ja. Ze hebben het zelf gedaan. Dat zijn onze leiders. Als, als ik mijn geld allemaal opmaak en ik kom in de problemen... Mm. Dan, uh, dan, dan, kunnen, dan moeten ze naar mij wijzen. Niet naar mijn buurman of mijn man of mijn kinderen. Nee, ja. degene die het doet, die moet daar, moet daar gewezen worden. En dat mag. Dus met het goud en naar de, de pandjeshop, als het ware. Nou, ze hebben, ze hebben echt een vermogen goudstaven liggen. De staat is niet arm. Ja. Dat is gewoon een leugen. Mm. Maar ze willen gewoon de, uh, hun eigen bezittingen eigenlijk zo lang vasthouden. Ze leveren, kijk, als, als iemand een goed voorbeeld geeft. Waar, waarom, zij verdienen ook meer dan, wat verdienen ze, een ton? Ja. Waarom en gaan die... zij niet tienden? Hun, hun ambtenaren moeten wel en zij moeten niet. Ja, ja, en dan ja. gaan ze overlopen knabbelen. Kijk, ze willen verpleegsters hebben, maar ze jagen die lonen omlaag. Ja. Het is werkelijk, het zijn een stel qua jongens die er zitten ja. en geen staatsmannen. Ze kunnen toch ook geen enkel gesprek krijgen. Kijk naar de P van de A. Hm. Diederich. er was een man voor de natuur. Die stond overal. Ja, maar die, daar hebben, hebben we wel met z'n allen op gestemd. Hè? Grote groepen. Ja, maar op de oude, oude Diederich. die ook bijna stond te protesteren op straat. Ja. Ik gaat hetzelfde doen als Wim Kok. Ik zit met de kont op het plus. Ja, maar dan moeten we en maar niet heeft... op stemmen. Dat doen we zelf. Dat had, nee, dat had, dat, nee, je stemt op een meneer. Uh, uh, die op dat moment zeer sociaal is en zou opkomen voor de zwakkeren. Ja. Het zijn leugenaars, ze zitten daar en ze draaien alle kanten op. Maar daar kan hij ook niks aan doen. Je komt in een systeem terecht wat gewoon killersysteem is. Toen Balkan en de Achter Amerika aan begon te lopen met die oorlogen... toen die euro erdoor kwam, ja. het is gewoon een samenloop van ja. Is ze willen gewoon, ze hebben... Ze zitten zo met de handen in het aard. Het is veel erger dan wij denken. Ja. Ze zitten met die tekorten en ze willen gewoon met de grote jongens mee voetballen. Maar ze hebben nog geen goede voetbalschoenen aan. En dat is, dat is echt in een in triest. En ja. ik denk ook wel dat dit zich zal keren tegen hunzelf. En dat, dat op een gegeven moment dat ze wel los moeten laten. Kijk eens aan. Maar ook nog toch... eens een, een profetie in dit de nacht. Nee, helemaal niet, maar het is een kwestie van logica. Het ja. van, want dit ja. is toch zo ongeloofwaardig. Je kan, niks an, nie, je kan toch niks goeds uit voortgroeien. Okay. De economie, als je de koopkracht kapot, iedere domme leek weet. Als, er, als je geen handel meer drijft, we zijn een handelsland. Je haalt de handel eruit, je trekt je stop nou, de stap uit de bank. Nou, gehandeld wordt er wel hoor. Gehandeld wordt er wel. Dat, dat, dat, dat is het probleem niet. Dat is ook nog ja, het enige dan. waar we verdienen. Hé, hey maar Ellen, ik wil, je, ik wil je bedanken voor je reactie. Ik ga even door naar uh, andere bellers. Want ik ben benieuwd of er nog meer ja. verhalen zijn over mantelzorg. Dankjewel. Het is wat hier gebeurt. je. Helder, goede nacht. Jasper uit Amsterdam. Ja, um, ik, ik, ik ben uh, bijna 50 jaar. Ik, ik kreeg een briefje van uh, compliment, compliment mantelzorg. Of uh, mantelzorg, compliment. Want, je bent mantelzorger? Nou ja, ik heb uh, geestelijke uh, begeleiding, zeg maar. Ik, ik krijg ondersteuning vanuit het uh, net oh, okay. van... Uh, je, je krijgt mantelzorg. AWBZ, ja. ja. ja, ja, ja. En uh, toen dacht ik van... Ja, maar goed. Dat kan ook een oomhoedje een krijgen van, van, van, van 96. En, en die gooit die brief weg. Ja, wat, wat, wat uh, moet ik ermee? Ja, want wat, wat, wat willen ze met die brief? Dat, dat... Ja, dat is... Een, ik, zeg maar uh, je, je, je dochter... Of uh, je, je buurvrouw of je buurman. <coughs> die komt elke dag bij je langs. Ja, ja. En die, uh, die doet je afwas af en toe. En die: Nou, uh, laten we even de vroeren uh, dit en dat doen. Mm -hmm. En dan kan je hem gewoon uh, belonen, 200 euro ah, uh, per jaar. Maar wat, wat als je toont Nou, dat mogen we niet meer zeggen. Uh, nee. Want wat, wat de brief is, dus in Nederlands. Ja. En ik, ik, ik denk dat het is een heel leuk, heel leuk statement, een heel leuke bedoeling, maar ik denk dat echt maar 9% van al die uh, complimentjes echt gewoon daadwerkelijk, wat, wat ze gaan het uitzoeken nou, ook. Maar het is, toch, het is eigenlijk toch een heel mooi gebaar. Dus, dus de overheid die, die, nou, uh, die stopt ons ja. dus geld toe om uh, mantelzorgers ja. uh, een schouderkopje te geven. Dat is toch mooi? Ja, maar, maar als je dat dus aangeeft, dan wordt het wel even onderzocht. We gaan nou, even goed. kijken van... Uh, be, be, Teraag toch? Ja, maar daar moet, moet je natuurlijk ook geen misbruik van, uh, van kunnen maken. Dus dat nee, daar controle op moet is. Nee, maar dus ondervraagd. Dus ja. Ja. De, daarbij voor Lijkt die me 200, goed. 200 Pietermannen. Ja. En... Uh, ja, ik, ik, ik kreeg het om, om ja, ik ben, ik ben nog net geen vijftig en ik dacht van, ja, wie, wie moet, wat, wat, wat, wat, Dus het is een soort computer die, die gewoon eigenlijk bij de regering, eigenlijk de vorige beller die heb het ook gezegd, van ze zijn allemaal uh, puntje, puntje, puntje. Uh, het is een computer die staat ergens in Den Haag en die poept allemaal, uh, allemaal rekeningen en dingen eruit. ja. Maar, er, maar er, er is geen enkele controle meer over uh, wat er nou eigenlijk, wat, wat, wat, wat, wat heb je eraan, wat, hoe en wat. Okay. Ik bedoel, ik, ik kwam ook uh, in, in 1996 bij me, met mijn opo uh, in een verzorgingshuis en ik moest even plassen en ik dacht van, mm -hmm. ruik wat, wat, ik nou urine? Ja, ik ruik urine omdat er een hele grote container staat met allemaal luiers uh, mm -hmm. ja. die er lekker staan te geuren. Dus, Jasper, het, ik, ik, uh, het, het is me helder, ook het, jij, het, jij hoort... Oh, ja. niet op Nee, nee, nee. Dat, dat gaat het niet. Nee, goed. Maar de, ook bij jou zit een hoop chagrijn, boosheid nou, richting jou. de overheid. Ja, ja. ja oké. Okay. Helder. Ga lekker door. Is gehoord. Goedendag, blijf luisteren. Gaan we naar muziek? Steffen Bos. een speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein.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 Nu later, Stef Bos was dat Janni. Heb ja. jij ook een verhaal over mantelzorg? Ja, vertel. Ik ben een mantelzorger. Ja, mijn man zit uh, op de pg-afdeling van een verzorgingshuis. Heb ik natuurlijk jarenlang uh, thuis gehad voordat hij ja. dus naar de dagopvang ging en ja. opgenomen werd. Stap voor stap gaat dat, hè? Ja, dat ja, gaat ja. stap voor stap. En hij is nu anderhalf jaar opgenomen. Ik kan u zeggen dat het een heel zwaar traject is. Mm -hmm. Nog steeds? Nog steeds. Ja. Hij, de ene keer herkent hij me wel en de andere keer herkent hij me niet. Mm. En dat zijn heel droevige momenten waar je mm. dan mee naar huis gaat. Mm. Je hebt gewoon een gespleten leven. Uh, je leeft uh, met je man nog helemaal uh, in, in het huis. Uh, uh -huh. Alles wat je met elkaar hebt meegemaakt. En hij glipt onder je handen vandaan. Ja, ja. En, en, en waar bestaat de mantelzorg nu nog uit die je geeft? Uh, ik ga natuurlijk dagelijks naar hem toe. Ja. En uh, ik ben dus een beetje twee, tweeënhalf uur. Uh, je probeert een beetje contact te hebben... Uh, dat lukt soms wel, soms niet. Ze kunnen vaak geen uh, zinnen meer zeggen. Mm. Uh, uh, dat is gewoon heel erg moeilijk. Ik ja. wil me alleen maar benadrukken... dat het traject van de mantelzorger... Uh, zeker in dementerende gevallen... een enorm zwaar traject is. Ja. Want je bent eigenlijk al begonnen met een rouwproces... waar... Uh, Eigenlijk de man nog wel leeft. Mm -hmm. Maar eigenlijk ja, gaat hij van je weg. Maar dat is met name natuurlijk bij dementie zo. Zegt u? Dat is natuurlijk met name zo bij dementie. Ja. Ja, Ja. ja. kan ik me voorstellen. Ja. En uh, ik heb ontzettende bewondering voor het verplegend personeel. Want die doen liefdevol... Uh, vangen ze de mensen op... en als ze ja. droevig zijn... en huilen, dat ze zelf weten... dat ze eigenlijk niet meer uit het huis komen. En dan worden ze uitstekend opgevangen. En dan vind ik het heel erg van de politiek... dat ze dan zeggen van... Uh, de verpleging moet op een nullijn komen. Ja. En dan denk ik... dat... ik, ik vind dat... ja, de, de mensen worden eigenlijk al een beetje ondergewaardeerd. Ja. En... Dan moet dat nu met de bezuinigingen nog extra. En dan zou ik eigenlijk zo graag eens willen dat ze een weekje meelopen met een verpleging. Ja. En dat ze dan zelf. Zou het helpen? Doen. Nou, als je het aan je eigen lijf ondervindt, kijk je ja. er wel anders tegen aan. Ja, maar goed, uiteindelijk moeten ze het toch doen met. Uh met budgetten en met te weinig geld... en met normen die gehaald moeten worden en zo. Ja, ik begrijp het. Ja. Maar het zijn momenteel wel de mensen... die Nederland groot hebben gebracht. Ja, ja. Maar dan zullen ze tegen u zeggen... heeft u dan een idee waar we het geld wel vandaan kunnen halen dan? En zo. Kijk, ik heb geen overzicht natuurlijk over... Ja. Um, het land... Uh, de land uh, Maar dat is lastig altijd, hè? Ja, dat is ook inderdaad lastig. Maar... Ik vind wel dat er uh, wat meer begrip uh, getoond kan worden. Ja, goed. En dat wilde ik alleen maar even kwijt. Fijn. Nou, dank voor het bellen, dank voor het delen. Ja, En een goed goede nacht. Ja, dank wel. Dag, Jannie. Dag. Gaan we door naar uh, de laatste beller. Kom er maar in. Wie heb ik aan de lijn? Oh, dat klinkt niet best. Ik denk, ik heb nog één bellen. die gaan we nog even doen. Maar uh, het blijft stil. Goed, dan uh, heb ik nog wel één laatste verhaal voor, uh, voor u, voor jou. Um, uh, Gerard van der Bomen is namelijk uh, een mantelzorger die ik een paar jaar geleden ontmoette. Hij, uh, ja. hij zorgde 13 jaar lang voor zijn dementenvrouw Grietje, tot aan haar dood. En dat was, uh, dat was zwaar. Maar hij behield toch al die tijd zijn humor en zijn levenslust. En ik vroeg me af, waar haalde hij de kracht ervoor uh, om dat allemaal te doen? Uh, waar, waar haalde hij de kracht ervoor vandaan? Luister, daar zijn bijzondere verhaal. Dat Wel te rusten. Wel te rusten, opstaan. Mijn vrouw die maken hier wakker. En dan zegt ze: als ik haar wakker maak 's morgens, eh, wel te rusten, want ze wilde met rust gelaten worden. Maar ik zeg: we hebben visite, we zijn mensen van de KRO, en dan meteen begint ze te zwaaien en hoef ze. Lekkere dingen. Heb je lekkere weer in huis? Want uh, ze was een ja, ja. zeer spontane, je ja, ja. vrouw. Dus als er verzoek was, moest het er wel lekker dingen zijn. Maar wat, ze moest, wat dat moest zijn, dat wist ze dan niet. In... We zitten te kijken in de huiskamer van Gerard van der Bomen. Daar bent u naar uh, een uitzending waarin u uw vrouw verzorgt. Uw ja, uh, vrouw was dement, ze ja. is inmiddels overleden. En u heeft 13 jaar lang voor haar gezorgd. dertien jaar lang heb ik uh, met mijn kinderen ...voor haar kunnen zorgen en we hebben haar thuis kunnen verzorgen, bij mij thuis. We gaan eerst even wassen, hè? U bent haar aan, uh, de haar aan het kammen en ja, ik moest helpen met opstarten? Ik moest, ik moest haar helemaal verzorgen natuurlijk, ik moest haar uh, wassen, aankleden, dat kon ze allemaal niet zelf meer. En uh, ze was gevallen, je ziet uh, dat ze moeilijk loopt omdat ze een heup gebroken had. En, en s'nachts moest ik vaak opstaan natuurlijk, om, ja, dan moest ze naar de wc en zo. En uh, dus uh, dat was een zware, uh, zware tijd lichamelijk, mentaal, want ja, je verliest uh, een... Mijn vrouw is altijd mijn vrouw gebleven, altijd mijn vriendin, mijn liefje gebleven. Maar het is ook een kind geworden. En een kind van zeven die wordt acht, maar een dement van zeven wordt zes. En vijf, Dan gaat de andere kant op. Ja, ik ben nog steeds verliefd op hem. Ja, mag ik? Oh, graag zelfs. Hij vindt de zegen. Je leert ook ontzettend veel Je krijgt ontzettend veel wijze levenslessen als je met een demente persoon omgaat. Onder andere dat je je humor moet bewaren. Dat je je zegen moet blijven tellen. Ze was een hele lieve vrouw, maar werd steeds liever eigenlijk in plaats van lastiger. Maar het was wel moeizaam, het was wel zwaar, mentaal. Ik kroop soms nog bij haar in bed om haar te troosten als ze helemaal verwacht was. Ze zei, sla, sla me, want je moet me, ik word bewusteloos. Ik wil de kluts kwijt. Ik heb een boek geschreven na haar dood onder de titel Ik wil de kluts kwijt. Ze was de klus niet kwijt. Ze besefte ineens wat er aan de hand was. En ze zei: Ik wil de kluts kwijt. Maar die nacht... Ik wil wegzakken in het niets. Ja, ik ga bewusteloos, sla mee. Sla me op mijn kop. Ze ja, kind, dit kan je toch straks niet slaan, dat kan toch niet? Nee, zei, dat weet ik wel. Maar dat zou wel goed zijn. En uh, nou, dan gaat het over en de volgende dag weet ze weer van niet. We zien jullie in beeld: uh, kopje koffie, krantje lezen. Ze geeft u een handkusje. een handje, ja. Ondanks de humor en de luchtigheid was het uh, fysiek en mentaal zwaar, zegt ja, ja. u. Hoe bent u die tijd met zoveel uh, uh, goede moed doorgekomen, met zoveel levenslust? Nou, punt 1 natuurlijk omdat ik van mijn vrouw hield en dus blij was dat ze bij me was nog steeds. En, en ik bleef ook werken. Ik ben journalist en ik ben nu 87, 18, maar ik schrijf nog steeds. Had u en... daar tijd voor dan? Ja, als ze bij mijn dochter was... Twee dagen in de week was ze bij mijn dochter. Als ze op de dagbehandeling was, dan kon ik erop uit. Ja, en dat heeft mij ontzettend geholpen natuurlijk. Door mijn eigen leven te blijven leiden. Ik heb ook altijd mensen ontvangen. Ik heb nooit iemand weggehouden omdat mijn vrouw dement was. En dan kwamen de mensen binnen. Mijn vrouw was heel hartelijk tegen iedereen die binnenkwam. Dan zaten wij rustig te praten en zij zat de te lezen. Ik vind tachtig al oud. Maar je bent negentig. Ben ik al negentig? Oh. Ze was ook dankbaar. Ze, ze besefte... Onbewust beseften ze dat ze in een bad van zorg lag met, met mijn kinderen en mee, mij. en daar was ze ook heel dankbaar voor. Ze zei wel eens: uh, wat ben je een goede zorger? Ik heb nog nooit zo'n goede zorger gezien. De, dit soort woorden gebruikten ze dan. Die maakten ze dan zelf. Zo. Nou, dat was natuurlijk heerlijk. Als je vrouw dat doet. Eindje lopen. Na 13 jaar intensieve zorg kwam er toch plotseling een einde aan. Uw vrouw overleed. Hoe ging dat? Toen ging ze nog naar mijn dochter. Achter de rol, naar de auto. Dat uh, was elke week, even logeren. elke week. En ik gaf haar een kusje tot vrijdag. Dat was woensdags. En vrijdagmorgen is ze bij mijn dochter overleden. Terwijl mijn dochter dat aanzag komen, die riep ons allemaal op. En uh, omgeven door haar kinderen en mij, dus uh, ja, ze ging ze betrekkelijk plotseling dood. Maar een uur voordat ze doorging, zei ze tegen mijn dochter, die lag naast haar: heerlijk, zei ze, we hebben het goed samen. En toen is ze weggegleden. En toen kreeg ik een geweldige klap op mijn hoofd. Dat was voor mij een ja. Ik wil daar toch niet missen. Maar ja, zeg. Waar haalt u nu uw uh, levenslust vandaan? Uh, God, kinderen, mijn werk, al deze dingen. Waar ik vroeger mijn kracht vandaan had, daar haal ik er nu ook vandaan. Alleen ik mis mijn vrouw daar nu bij. Lijfelijk, maar ze is in de geest voortdurend bij me. En ik heb tegen mezelf gezegd, ik zal proberen te leven zo dat mijn vrouw tevreden over me kan zijn. En zo probeer ik te leven. Ik red het nog wel even. Hopelijk. Ja, het ontroerende verhaal van Gerard van den Bomen. Hij, uh, hij schreef zijn bijzondere verhaal dus op in het, uh, in het boekje. Ik ben de kluts kwijt, mocht u geïnteresseerd zijn. Dan kunt u het onder die titel uh, vinden in de boekhandel of uh, via internet. Goed, ik, uh, ik zei dat ik tijd had nog voor één beller... En, uh, en die ga ik er toch nog even inhalen. Want Rie heeft ook nog een bijzonder verhaal. Komt me maar, maar in, Rie. Ja, goeien, goeienacht. Dertig jaar lang heb jij voor je man gezorgd. Ja. We waren een half halfjaartje getrouwd. En toen kwam een man, die kwam plat te liggen. Ja. Van een hernia. En dat is van kwaad naar erger gegaan. Maar hij kon niet geopereerd worden. Want dan kwam hij helemaal in een rolstoel. Ja. En zo zijn, zo zijn we door het leven gevaren. Ik heb daarna, ik heb nog in, in 63 heb ik een tweeling gekregen. Zo. En uh, in, in vier jaar later kwam er nog eentje. Oké. Okay. Die heb ik in mijn uppie heb ik die allemaal op allemaal verzorgd en opgevoed. En ik heb daar ook nooit niks voor gehad. En dat had ik ook niet willen hebben. Nee. Want kijk, voor iemand zorgen... en dat vind, vind ik het verdrietige ervan... Dat, dat dat nu van bovenaf opgelegd wordt. Mm -hmm. Voor iemand zorgen en voor iemand helpen... dat doe je uit liefde. Ja, ja. Als dat van bovenaf opgelegd wordt... dan gaat het niet werken. Nee. Dan, gaan, dan gaan de mensen te, tegen tekeer. Liefde en, laat zich niet maar, dwingen. Nee, nee, dat kan niet. Dat, dat, dat gaat niet werken. En dan hoor ik iedere keer van, ja, waar moet dat geld vandaan komen? Nou, ik, heb zelf, ik ben zelf gediplomeerd gezinsverzorgster. Want vroeger moest je je diploma halen, wilde je dat werk gaan doen. Ja. Had je dus één, één directrice, die stond bovenaan. En die kwam dus, één keer in de zoveel tijd kwam die langs je cliënten... Uh -huh. om te horen of je werk goed gedaan werd. Ja, een beetje toezicht. Nu, nu hoor ik, dat zijn grote bureaus, er zijn managers, er zijn ja. directeuren. Dat het management mee. weer, hè? Ja. He, dat gaat, al die marktwerking, die hebt het stuk gemaakt. Ja. Kapot gemaakt. Dat, dat gaat niet werken. Ik daar zouden ze wat aan ik, moeten doen. Ik, ja, en daar moeten ze mee stoppen. Want het gaat allemaal maar om het geld. Wij zijn geen koopwaard. Nee, zo is het. Dat, zo werkt het niet. Want ik heb op het ogenblik een hele goede hulp... Ja. Maar die mevrouw die heeft dus nu al gehoord dat ze dus met september eruit vliegt. Ja. Ze doet overal de werk goed. Ja, maar dat wordt, overal niet, dat wordt niet gewaardeerd. Maar met, se met september gaat ze eruit. Hm. En hm. dan mag ze een paar maanden later ik mag ze weer terugkomen voor de helft van ja. het geld wat ze dus nu krijgt. Ja. Want ja, een vast contract, dat doen we niet meer. Nee. En, zo. en dan vraag ik me af, waar zijn ze, in, waar zijn ze daar in Den Haag mee bezig? Ja, ja, Alleen maar met geld. Ja. Verder, mensen tellen niet meer. Ja. En dat goed. moet terugkomen. Maar dan, dan gaat het werken. Ik onthoud van uw verhaal dat, dat mantelzorg eh, doe je uit liefde. En dat willen de mensen best, maar het laat zich niet dwingen. Nee. Ja, goed. Nee, dan, zo werkt het toch niet. Nee. Kijk, als ik maar hoe, hoe, de hoe, de... Luistert, hoe luistert u dan naar het verhaal van, uh, van net, hè? van uh, Gerard van der Bomen... die uh, zijn vrouw verzorgde, zijn dementerende vrouw? Ja, nou ja, goed, kijk, dat, dat is hetzelfde, toch? Ja, ja. Maar... Ik, mijn man was dan niet, niet, niet de dementerend. Ja. Maar, maar u, u, hadden... u herkent dat dan wel? U, u heeft daar dan ook wel warme herinneringen aan? Ja, mijn man die ja. is zo was hij was blind. Kijk, en ik heb toevallig mijn jongste zoon... die heeft dezelfde ziekte, die wordt ook langzaam blind. Mm. En die jongen die had, had tweemaal over twee uur hulp. Ja. En dat hebben ze nu gekort tot een uurtje in de week. Nou, maar dan kunt u nu opnieuw voor hem gaan zorgen. <laughs> ja, ja. Dat, dat werkt toch niet? Ja, nee, ik dat, heb zelf hulp nodig. Ja, ja. Ik ben 76, wat wil ik nog uitrichten? Ja, ja, ja. En Ik heb zelf COPD. Heeft u ook mantelzorg? Nee, niet. Nee, nee. Maar mijn, mijn dochter die woont in, in, in Hogeveen. Ja. Mijn oudste zoon die woont in Nieuw-Vennep. Ja. En mijn jongste zoon die is zelf gehandicapt. Ja, ja, Dan wordt het een lastig verhaal. En als ik mijn kinderen ga verplichten om mij te komen helpen, dan gaan ze er tegen, tegen stuiteren. Goed. Want dat, dat werkt niet. Je moet je kinderen niet gaan verplichten om, ja. om de ouders te gaan helpen. Dat Rie... En dan ik, en de ik... buren, die, die zou ik al sowieso niet, niet, niet, niet over de vloer willen hebben. Je kan dat niet allemaal maar met binnen gaan halen. Mm. De, de, mm. Daar is de tijd niet meer voor. Okay. Rie, ik wil je hartelijk bedanken voor je reactie. Ik moet constateren dat we uh, dat het dus die twee kanten zijn. Het is een, een mooi iets om te doen: mantelzorg. Het is iets wat je uit liefde doet en waar je een hoop voldoening uit kunt halen, maar het is tegelijkertijd ook iets wat je wat zich niet laat dwingen. En waarvan de overheid niet kan zeggen, uh, doe het zelf maar allemaal. Want dan komen we in de problemen. Het is me duidelijk. Ja, kijk, en iets wat je uit liefde doet, valt niet zwaar. Ja, ja precies. En zo moet het, het ook blijven. Wel ja. Het is wel eens lastig, want ik bedoel, ik heb het zelf ervaren... en dat was voor mij ook wel eens lastig. Goed. Want ik had zelf geen, geen eigen leven meer. Dat, Goed. Dat, dat was helemaal weg. Ja, ja nee, dat, dat is de prijs die je betaalt, maar dat is... Maar omdat je het uit liefde doet... Ja. Geniet je er ook weer van. Goed zo. Als ik mijn man aan tafel zag... morgens en hij was weer verzorgd. Hè? En hij zat achter zijn kopje koffie. En zijn sigaretje. Want dat was het enigste wat hij nog had. Die man die zag niks meer. Die, die kon niks meer. En dan zat hij te genieten... van, van zijn kopje koffie en van zijn genieten. En dan, dan zei hij van... krijg ik straks nog een appeltje van je. Heerlijk. En, en, en dan, zie en, het voor en, en, me. Ja, dan zag je hem glimmen. Ja. Dan zeg je hem glimmen. Nou, heel eerlijk waar, ik, ik, ik ben hem nu veertien jaar kwijt. Hmm. Ik vind het nog erg. Ja, ik hoor het. Dankjewel Rie voor je prachtige verhaal. En voor je mooie afsluiter. We gaan het, we gaan het onthouden. Hoe mooi het is om mantelzorg te geven. Ja. En kijk, en dat, en dat over dat geld altijd. Ja, daar, daar gaan we, nu, daar, we gaan nu stoppen met geemmer over geld. We gaan gewoon lekker dat beeld vasthouden. en daarmee de nacht verder in. Oké? Okay? Ja, Goed zo. Bedankt. Rie, een goede nacht. Ja. ja. En het beste. Jo. Dat was Rie. En dat waren alle bellers. En dan gaan we nu naar muziek. with a began to beat so Starter with a kiss. Hot chocolate was dat. En daarvoor uh, hoorde je... Nou ben ik hem even kwijt. Uh, you Belong to the City. Glenn Frey was dat natuurlijk. Hot chocolate trouwens. Uh, een liedje uh, geschreven door uh, oprichter en frontman Errol Brown. En uh, te vinden op de soundtrack van de populaire Britse film The Fool Monty. Gaan we door met Zoek ZANG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 Night swimming. Het is het nog net niet het weer voor. Alhoewel het gisteren al wel heel vriendelijk oogde. Heerlijk, dat zonnetje toch. Maar uh, ja, voor zwemmen midden in de nacht lijkt het me toch nog een beetje te koud. The moon is low tonight, zo'n REM ook. En dat, dat klopt dan weer wel met deze nacht. Dat hoorde ik net alweer uh, van Timo uit Den Haag. Die heeft even voor me buiten gekeken. En de halve maan die nu aan de hemel staat, staat laag. Zoals REM zingt. Dus... Mooie timing. Emily Sande dan, die gaat, voor ons, uh, gaat ook voor ons zingen. Daar wil ik even een paar regels van in het Nederlands uh, lezen. De zomer, die, uh, die verlaat ons. En we vragen ons af waar die gebleven is. De vrienden die je hebt, die kunnen verdwijnen. De hele wereld kan veranderen binnen een jaar. En geld, ja, dat heb je alleen maar tot het uitgegeven is. Maar jij, jij, jij duurt voor altijd. sticks around till someone in the room decides Sometimes when I don't call, I still give. Dan ben ik hem even kwijt. Michael Kielman ook was natuurlijk... al get along. Even uh, gek. Ik vergis me gewoon een minuut in de tijd. Dat heb je soms uh, beter dan een uur in de tijd vergissen. Als de zomertijd weer aankomt, dat is binnenkort zo... dan moet ik vooral uh, mijn wekker uh, goed gaan zetten. Want dat, uh, dat kunnen we niet hebben. Alhoewel, dat gaan we trouwens midden in de nacht meemaken. Dat is ook een gek, gek idee ben benieuwd of dat dan uh, op een keertje... Dat valt natuurlijk door de maandag op dinsdag. Ja, helaas, goed. Dat is een heel ander verhaal. Zometeen, na vijf uur, gaan we uh, meer muziek luisteren. En natuurlijk gaan we langsbrand richting de focus op de wereld. En dan gaan we afreizen naar Mexico, waar Jacob van der Schaaf... met zijn vrouw Maribel woont. En naar Japan, Geert en Deliene de Bo wonen en werken daar. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst het nieuws van vijf uur. Tot zo.